Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Minister Yassil Geus overlegt nu met burgemeesters over carnaval. De burgemeesters van Nijmegen, Den Bosch en Maastricht zijn bang dat afstand houden, feesten op straat en het om tien uur dichtgooien van de kroegen niet echt te handhaven is. Maar een uitzondering voor carnaval maken is lastig, zegt verslaggever Joris van Poppel. Als de cafés in het zuiden straks iets meer mogen, dan willen de cafés in het noorden dat natuurlijk ook. Toch zeggen de burgemeesters van Brabant en Limburg dat ze graag wat meer ruimte hebben omdat ze anders verwachten dat er veel te veel mensen met carnaval naar het zuiden afreizen en dat de handhaven dan onmogelijk is. De minister hoopt samen met de burgemeesters een landelijk beleid af te spreken. Een uurtje geleden lukte het de kustwacht om een sleepkabel aan het stuurloze vrachtschip op de Noordzee te bevestigen. Vanmorgen botste het voor de kust bij IJmuiden tegen een olietanker. Zorgde voor een gat waardoor water het schip binnen kon komen. De bemanning is van boord. Het is de bedoeling dat het schip naar wal wordt gesleept. De GGD heeft de hulp van commerciële teststraten toch niet nodig. De organisatie zegt dat ze de 150.000 tests per dag zelf kunnen afhandelen. Ruim een week geleden sloten de GGD's een deal met commerciële partijen voor extra test testcapaciteit. Uit mails die de NOS in handen heeft blijkt dat de stichting de commerciële aanbieders minimaal 30.000 tests per dag garandeerde. Maar de GGD zegt dat er nooit afspraken zijn gemaakt over aantallen. Turani Martina lanceert morgen een eigen boodschappenbezorgdienst in Amsterdam, schrijft het Parool. De Nederlandse topatleet pakt het helemaal anders aan dan zijn concurrenten. Zijn bezorgers gaan de boodschappen hardlopend bezorgen. Het bedrijf heet dan ook Turenday. Het is wel hopen dat de bezorgers wat lekkerder gaan op het Nederlandse weer dan de atleet zelf. Sowieso 25 graden naar boven. <laughs> en die wind goed. En dan loop ik lekker. <laughs> Ja, en dat is perfect voor hem. Om het de boodschappenlopers niet te zwaar te maken, kun je bij Turanday maximaal 5 kilo aan boodschappen bestellen. En een werkdag voor de bezorgers duurt maximaal 3,5 uur. Het weer erg onstuimig langs de kust, vooral met harde windstoten. In het binnenland waait het ook nog flink. Morgen rustiger, af en toe een buitje en een gratenvacht. CFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een ongeluk op de N9 vanuit Alkmaar naar Den Helder zorgt ervoor dat de weg dicht is tussen Afrit Egmond en Bergen. Op de N242 vanuit Middenmeer naar Alkmaar bij Boekelermeer. Twee kilometer file met een kwartiervertraging. En er rijden geen treinen tussen Haarlem en Leiden. Dat komt door een beschadigde bovenleiding en rijden daar bussen. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu de herhaling van Alternative FM. Ik ben live en keep met de De klok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 But there's no D9, cause we don't get younger No bigger, stronger, and our box are sticking, And the clock keeps ticking, keeps on ticking Tick-tock ticking away Keeps ticking, keeps on ticking, keeps on ticking, keeps on ticking.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 En Jill Moss is ook van het uh, dna platform, Want ook die zijn weer behoorlijk actief uh, geweest. Want uh, er was deze week weer een demon-drop. En daar uh, zullen we dan ook nog wel een beetje bij stil gaan staan. Dat is dus even in het kort het spoorboekje. Uh, nu uh, gaan we over uh, naar een dame die 17 jaar oud is. En inmiddels toch ook uh, onder de belangstelling of in de belangstelling is komen te staan.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 Floating down the stream 1920 photographs of men, women and children Some of them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 For you How I've missed you so I don't know What I would do Ever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 En uh, er is er uh, nog eentje die, uh, met wie ik, dat, uh, ja, wat ik het uh, gesprek een paar weken geleden mee zou voeren. Dat is Lars Dauma. Ze noemen zich Zuster Zorreblom. Dat is meteen ook uh, waarom je dan op moet letten. Het is een Nederlandstalig bandnaam. Maar het is Engelstalig werk. Dat dan weer wel. Love of Attraction is de laatste single die ze hebben uitgebracht. you all you ever wished for if you manifest your dream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 en ik wil niet gespannen in de mast klimmen voor in zicht. Je kan niet alles afdwingen Dit is het zijn dat ik me overgeef. Maar met mijn eigen vlag omhoog te En ik wil groot zijn bij ook Ik wil een hele vloot bewegen. Dus ik laat me door de stroom meenemen en vertrouwen op mijn boot op hoog van zegen. Let's go. Zet al mijn zeilen bij. Maar ga daar waar de wind mee Daar waar de wind mee gaat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 De drie voor twaalf uh, regio's van Utrecht en Zeeland die zijn al bij hem geweest. Uh, zuster Zonnebloem, ik zei net, uh, dat waren studenten van de Herman Broodacademie. Nou, het uh, mysterie is opgelost. Dat moet je gewoon Google gebruiken, Jaap Koper. En dan weet je het antwoord. Uh, Herman Broodacademie zit in Utrecht. En uh, nou zijn er nog altijd mensen van... Ja, waar zit dat dan? Uh, waar, hoe kom je dan bij Zuid-Holland? Ja, soms haal ik wel eens even dingen door elkaar...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 To be loved, that's where be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 <laughs> I lost my you was dat met Hope To Come twee eh, nummers die allemaal van hetzelfde label afkomsten zijn, namelijk ook Leo van Revenge Records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 a wise guy it's just the young and cheap of